Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij parlementsverkiezingen in Sachsen in Duitsland... hebben de eurosceptici flink gewonnen. De partij Alternatieven voor Duitsland, die vorig jaar werd opgericht... haalde 10% van de stemmen in de deelstaat. Dat blijkt uit exitpolls van de publieke omroepen ARD en ZDF. De alternatieven kwamen in mei al in het Europees parlement. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel... verloor licht in Sachsen, maar zal vermoedelijk wel doorregeren... met een coalitiepartner. Nou. Bij de explosie in Parijs vanochtend, waarbij een gebouw van vier verdiepingen instortte, zijn zeker vier doden gevallen. Dat melden Franse media. Elf mensen zijn gewond van wie er vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Er worden ook vijf mensen vermist. Hulpverleners zoeken met speurhonden tussen de brokstukken. Twee mensen zijn levend onder het puin vandaag gehaald. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Mogelijk was er een gaslek. Amateurvoetballers uit Venlo hebben vanmiddag een tegenstander uit Reuver mishandeld. Tijdens de wedstrijd tussen Reuver 5 en VOS 6 ontstond een vechtpartij. De man van 30 moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekendgemaakt. Er zijn geen arrestaties verricht. De aanleiding voor de vechtpartij wordt onderzocht. In Duitsland in de deelstaat Hessen, zijn negen paarden en tien honden die s'nachts in een verblijf op een veldje zaten, daar smorgens dood gevonden. Ze zijn mogelijk getroffen door de bliksem. Afgelopen nacht trok er onweer over het dorpje. Er zijn geen sporen van een misdrijf. De dieren hoorden bij een circus. Het weer, de buien nemen af, het klaart op en in het binnenland kan een mistbank ontstaan. De temperatuur ligt vannacht tussen de 11 en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt met af en toe nog wat zon. Het blijft wel bijna overal droog en het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin met nu, Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij Peaceful Radio Show 1017. We gaan weer beginnen met uh, aan een reeks van 15 werkjes. Die eerste komt van Rick Batier. Wacht En is de titel nieuwe CD in dit programma? Dus ga er maar eens lekker voor zitten voor nog een uurtje Nieuw Age muziek hier op je eigen lokale radio. Thank mm -hmm. Guide, Guide